Reputatiecoaching Reputatie Coaching Podcast aflevering 15. Ja, je hoort het goed. Sinds de eerste podcast van 3 december heb ik alweer 15 afleveringen gemaakt... van de Reputatie Coaching Podcast. Wat gaat de tijd toch snel? Mijn naam is Eduard de Boer, ook wel bekend als de Reputatie Coach... en ik ben je host voor vandaag. Inmiddels is het rond kwart voor twaalf s'nachts... Avonds. Ik heb ze pas de hond uitgelaten en omdat het buiten gevoelstemperatuur is van om en nabij de min 10 graden Celsius, ben ik wel helemaal fris en mond Mensen vragen mij wel eens hoe ik dat volhoud. Zo laat nog aan de podcast werken, artikelen schrijven en dan ook nog eens bedrijven helpen met hun online reputatie. De eerste reden is dat ik het ongelooflijk leuk vind en ik krijg gewoon energie ervan als ik dit soort content en kennis die ik ook steeds opdoe als mede mijn ervaringen met anderen kan delen. Bovendien heb ik weinig slaap nodig. Gemiddeld slaap ik zo'n 5 uur per nacht. En soms knap ik dan tussendoor een uiltje van een uurtje of zo. Dan kan ik even uren tegenaan. Eerder op de avond heb ik ook even een uurtje, een tukje gedaan. Zodat ik nu lekker aan de podcast kan werken. De reden dat ik de podcast s'avonds inspreek, is dat we hier om het huis een haantje hebben. Ook een paar kippen. Maar dat haantje, die kraait er lustig de hele dag op los. En met de kraaiende haan op de achtergrond is het niet echt gemakkelijk om de podcast in te spreken. En we hebben een Benne sen -hond hier op het erf rondlopen, die ook nog wel eens wil blaffen. Om deze tijd ligt hij lekker in huis, in de mand en ik kan hier op kantoor ongestoord de voorbereidingen doen aan de podcast om daarna de podcast in te spreken en alles online te zetten. Als eerste topic heb ik vandaag. Bedrijven in Amerika verliezen jaarlijks zo'n slordige 10 miljard dollar omzet of meer. En vorige week kreeg ik de vraag of je Google Authorship moet verwijderen bij artikelen die geschreven zijn door mensen die inmiddels het bedrijf hebben verlaten. Daar geef ik je wat ideeën over. Ook heb ik een paar updates over de nieuwe versie van Google Maps voor de iPhone. En vorige week donderdag heb ik een presentatie gegeven voor ICT-architecten binnen Ordina. De titel van de presentatie was Verbeter je online reputatie en daarmee het imago van Ordina. Daar heb ik wat leuke dingen over te melden. En ik vertel je iets wat niet zoveel mensen weten, namelijk over het effect wat geotaggen van foto's kan hebben op je lokale vindbaarheid. Als afsluiting heb ik weer een lijst van 20 punten, maar dit keer onderverdeeld in twee lijsten van 10 punten. De eerste lijst is 10 punten met mythen over WordPress en de beveiliging. En het kopje van de tweede lijst is 10 manieren om consistent bloggen of podcasten vol te houden. En als allerlaatste heb ik ook nog een nieuwsupdate voor je ten aanzien van de podcast. Wist je dat bedrijven in de Verenigde Staten jaarlijks meer dan 10 miljard Amerikaanse dollar mislopen... ...doordat ze geen of onjuiste bedrijfsmeldingen hebben? Het Amerikaanse bedrijf Jext heeft laten onderzoeken... Wat sommige bedrijven mislopen aan omzet als gevolg van onjuiste of onvolledige contactgegevens. Op screenwerk.com las ik dit allemaal in een artikel. En dit bedrag kwam niet zomaar uit de lucht vallen. De schrijvers van het artikel hebben hun bevindingen op verschillende andere manieren getoetst. En steeds bleek dat ze er met die 10 miljard dollar toch redelijk in de buurt zaten. Natuurlijk is het niet zo dat die 10 miljard dollar niet wordt uitgegeven. Nee, die 10 miljard gaat naar de bedrijven waarvan de gegevens wel overal op internet goed ...en consistent staan vermeld. Echter, de bedrijven van wie de gegevens dus niet kloppen... ...lopen deze omzet mis. Oftewel kort gezegd, een gemiste kans. En wat voor eentje. Laat dit korte nieuwsberichtje voor jou een trigger zijn... ...om het vaak je online citations... ...ofwel je bedrijfsmeldingen, dus... ...bedrijfsnaam, adres, plaats, postcode en telefoonnummer... ...te controleren en te actualiseren... Hou een lijst bij met sites en bijbehorende inloggegevens... waar je zelf je bedrijfsgegevens ooit hebt aangemeld... zodat je ze later weer kunt aanpassen. Zo bespaar je tijd. Steeds meer mensen die content produceren op internet... activeren Google Authorship. Ik heb ooit al eens een aparte instructievideo gemaakt... Van over hoe je zelf Google Authorship voor jouw blog kunt activeren. Dus dat ga ik vandaag niet nog eens overdoen. Inmiddels gaat het fenomeen van Authorship weer een stapje verder... en komen de eerste, dus aan problemen naar boven. Zoals je weet... Is Google Authorship iets wat gekoppeld is aan een persoon, een individu? Medewerkers van bedrijven produceren content onder hun naam en dus met hun authorship-vermelding. In de zoekresultaten verschijnt dan ook hun foto bij de zoekresultaten. Maar wat moet een bedrijf nu doen als zo'n medewerker een andere baan bij een ander bedrijf krijgt? Moeten ze dan alle authorship-vermeldingen bij alle artikelen weghalen? In veel gevallen kan dit flink veel extra werk opleveren. Maar een bedrijf dat met de content achterblijft kan ook het gevoel hebben dat de medewerker vertrekt terwijl hij of zij de authoring als het ware met zich meeneemt. Op Search Engine Journal vond ik vier redenen om de verwijzingen naar de authorship van de vertrokken medewerker niet te verwijderen. Met andere woorden, vier redenen om de vermelding naar de originele auteur dus te laten staan, inclusief de bijbehorende authorship. Ten eerste loop je het risico dat je autoriteit verliest. In het ideale scenario gaat het als volgt. De medewerker die talloze artikelen heeft gepubliceerd, vertrekt. En het bedrijf laat alle verwijzingen, inclusief de Google Authorship-vermelding, naar hem of haar staan. Alleen wordt in de biografie van de auteur op de site vermeld dat deze inmiddels is vertrokken. De voordelen hiervan zijn, als eerste, de vertrokken medewerker kan nog steeds verwijzen naar zijn of haar content. Als tweede, het bedrijf waar de medewerker vandaan is vertrokken kan nog steeds verkeer genereren met die content. En als derde, doordat de foto bij de artikelen vertoond blijft worden, blijft de click rate hoog. En als laatste, er gaat geen author rank verloren, waardoor posities in de zoekmachines niet in gevaar komen. Maar het kan ook anders. Stel je voor dat na het vertrek van de medewerker de biografie wordt vervangen door die van een nieuwe medewerker en de Google Authorship wordt aan hem of haar toegekend of zelfs helemaal verwijderd. Of in nog extremere gevallen wordt alle content van de inmiddels vertrokken medewerker helemaal verwijderd. Dit scenario is helemaal ongewenst vanwege de meerdere redenen als eerste. De vorige medewerker is verontwaardigd... omdat zijn of haar content nu wordt toegekend aan iemand anders. Dit kan reputatieschade met zich meebrengen... als mede hets op de sociale media. Als bedrijf zit je hier echt niet op te wachten. Dan als tweede. Het bedrijf waar de medewerker eerst werkte... kan niet meer profiteren van de kwaliteit van de content van de vertrokken collega. Stel dat deze persoon een soort van beroemdheid wordt of een fault leader, dan heb je mooi pech dat de content op jouw site niet meer verwijst naar deze autoriteit. En als derde, als de authorship relatie wordt verwijderd... verdwijnen ook de foto's uit de zoekresultaten... en dus neemt de click-through rate af doordat mensen minder snel erop zullen klikken. Een vierde reden waarom dit helemaal ongewenst is... is dat als de artikelen helemaal van de site worden verwijderd... het bedrijf waardevolle content verliest die ook nog eens eerst verkeer naar de site trok. En als laatste, het is niet mogelijk om offering te bouwen met een ghostwriter... Dit alles gaat volledig in tegen het principe wat Google probeert te promoten. Fantastische, unieke en originele content geschreven door echte mensen. En we weten wat er kan misgaan als je probeert Google voor de gek te houden. De voorbeelden ervan zijn legio. De tweede reden om de authorship te laten staan, zoals die is, is dat het onethisch is. Het copyright van de content die iemand produceert ligt bij de schrijver. Niet bij zijn of haar werkgever. Als je de authorship overzet op iemand anders is dat op zijn minst onethisch. Ook zullen lezers van waardevolle content willen weten wie de echte auteur ervan is... ongeacht waar die persoon op dit moment werkt. Ten derde, hoe denk je nog nieuwe thought leaders en experts aan te kunnen trekken... als eenmaal bekend wordt dat jij als bedrijf waardevolle content zomaar aan anderen kunt toebedelen? Deze zullen zich wel een paar keer bedenken om voor jou als werkgever te kiezen... als dit eenmaal in de markt bekend is geworden. En ook zullen je huidige medewerkers steeds minder trek hebben in het produceren van content waarvan het auteurschap later toch een ander kan worden toegekend. Samenvattend is de laatste reden eigenlijk. Je schiet er niets mee op om de authorship te verwijderen als een medewerker naar een andere werkgever gaat. Als je het heel extreem bekijkt, zou je één reden kunnen verzinnen om je bedrijf te ontkoppelen van het auteurschap van een individu. Dat is als die persoon betrokken blijkt te zijn bij illegale praktijken waarbij jij als bedrijf totaal niet geassocieerd wilt worden. Voor de rest is het advies, laat die auteurschap staan, goed beschouwd kun je alleen maar voordeel bij hebben. Dan Google Maps voor de iPhone. De app is een tijdje terug al helemaal vernieuwd. Maar Google zit beslist niet stil... en gaat door met de ontwikkelingen aan deze app... die bij de laatste update... meer dan 10 miljoen keer is gedownload in twee dagen. Vorige week is de nieuwe versie beschikbaar gekomen. In deze nieuwe Google Maps... worden de adressen van je contacten getoond... als je nu zoekt op hun naam. Ook kun je gemakkelijk lokale bedrijven zoeken... Door te kiezen uit de bekende categorieën die je ook in Google Maps op de desktopversie van Google Maps kunt vinden, zoals restaurants, benzinepompen, bakken enzovoorts. Een andere vernieuwing is dat je ook in de buurt kunt zoeken, analoog aan Facebook nearby. Dit helpt je als je iets zoekt in een omgeving waar je niet bekend bent. Je kunt de nieuwste versie sinds vorige week downloaden op je iPhone of in iTunes. Helaas is er nog geen versie die is geoptimaliseerd voor de iPad. Ook grotere bedrijven kunnen ervan profiteren als de reputatie van de medewerkers toeneemt. Zo heb ik afgelopen donderdag een presentatie mogen geven voor een aantal consultants en architecten van Ordina en Nieuwegein. De titel van de presentatie was Verbeter je online reputatie en daarmee het imago van Ordina. Mijn tijdslot was maximaal 45 minuten, maar ik redde het niet om alle slides in die tijd volledig te behandelen. Doordat ik zoveel te vertellen had, moest ik de laatste paar dia's er zogezegd doorheen jagen. Ik had een goede 35 tot 40 toehoorders die allemaal aandachtig luisterden. Ook kreeg ik interessante vragen uit het publiek. Zo was er een ordinees die een blog bijhield over een verbouwing van een tweede huis in Frankrijk. Hij vertelde dat hij steeds meer vragen kreeg op zijn website over verbouwingen en gerelateerde vergunningen, etc. in Frankrijk. Hij werd door dit blog dus gevonden en ook gezien als autoriteit voor verbouwen in Frankrijk. Daarwezig heb ik natuurlijk om recensies gevraagd. Tot op heden zijn er twee gepost op mijn LinkedIn profiel. Van de organisatoren kreeg ik vandaag feedback van de luisteraars. Op een schaal van 1 tot 5 scoorde mijn presentatie exact 4 punten. Daarmee ben ik dik, dik tevreden. De recensies liegen er ook niet om. Die waren eigenlijk allemaal positief. Ik zal ze van de week in een apart artikel op de site publiceren. En wat ik het leukste vond is dat Ordina dankzij mijn presentatie weer een nieuwe enthousiaste blogger heeft. Op www.martinjesterhout.nl met dt vind je het weblog dat deze kerstverse blogger afgelopen weekend met mijn advies heeft opgezet. Chapeau Martin. Als je ook wat hebt aan de informatie en je vindt het leuk om naar de podcast te luisteren, dan kun je een bericht achterlaten op onze Facebookpagina op www.reputatiecoaching.nl slash Facebook of op onze Google Plus pagina op www.reputatiecoaching.nl slash gplus. Dat is dus GPLUS. Geef een like of een plus één, waardoor je laat weten dat je de content op prijs stelt. Een alternatief. Ga vandaag nog naar iTunes en maak een account aan als je die nog niet hebt.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 www.reputatiecoaching.nl podcast 15. Als je ergens een recensie hebt geplaatst... stuur me dan een mailtje... zodat ik je recensie kan vermelden in de podcast. Ook kun je natuurlijk een recensie posten op LinkedIn. Je vindt mijn profiel op LinkedIn via... www.reputatiecoaching.nl LinkedIn. Vergeet echt niet om een mailtje te sturen naar... podcast.reputatiecoaching.nl als je ergens een recensie hebt gepost. Ook kun je naar podcast.reputatiecoaching.nl een mailtje sturen... Met je vragen of als alternatief kun je een boodschap inspreken op de reputatiecoaching Hotline. Het nummer daarvan is 084-883-1556. En mogelijk behandel ik je vraag of probleem dan in een artikel of een volgende podcast. Van de week heb ik een artikel gepubliceerd met een instructievideo hoe je foto's kunt voorzien van een zogenaamd Geotech met behulp van het gratis programma Picasa van Google. Dit betekent dat je de GPS-coördinator waar de foto is gemaakt onzichtbaar in de foto's opslaat. Hierdoor kunnen je foto's op sommige sites beter scoren in de lokale zoekresultaten. De komende paar dagen publiceer ik nog een paar artikelen en instructievideo's over hoe je deze foto's vervolgens goed kunt gebruiken op sites als Panoramio en Flickr. Dus hou de site of de RSS-feed goed in de gaten. WordPress is een van de meest gebruikte platformen voor het opzetten van blogs en websites. Dat staat buiten kijf. Het wordt letterlijk tientallen miljoenen keren overal ter wereld gebruikt. Ook ik raad het aan aan een ieder die zijn eigen weblog of website wil beginnen. Oké, okay, het is open source en dus zou iedereen manieren kunnen vinden om het te hacken. Daarmee kom ik dan meteen op de eerste mythe uit het lijstje van 10 mythen van WordPress en haar beveiliging. Namelijk, als eerste, WordPress is niet veilig. Ja en nee. WordPress is een van de meest gebruikte platformen voor weblogs en daarmee ook door de meeste mensen getest. Sommige van de slimste koppen van deze planeet helpen bij de ontwikkeling ervan. Tuurlijk zijn er wel eens potentiële veiligheidsproblemen, maar deze worden altijd binnen no-time gefixt waarna er een nieuwe versie beschikbaar komt. De laatste paar versies bevatten opvallend weinig beveiligingsproblemen. Loop jij nog achter met je WordPress, dan is nu het moment om jouw WordPress bij te werken naar de meest recente versie. Tip, maak wel eerst een backup. De tweede mythe. Plugins zijn altijd veilig. Nou, nah, nee. Je mag er niet van uitgaan dat plugins per definitie veilig zijn. De meeste WordPress-hacks zijn ook vaak dankzij problemen in plugins. Als je een plugin zoekt en wilt installeren, kies dan eentje die goede beoordelingen heeft, actief wordt onderhouden en recentelijk nog ooit eens is, is aangepast. Let wel, hoe meer plugins je gebruikt, des te meer risico loop je ten aanzien van je beveiliging. Mythe nummer drie. Mijn site is te klein om te worden gehackt. Absoluut niet. Ik heb een klant die begon met een WordPress site met slechts één pagina... waarop het bedrijfslogo stond en de contactgegevens. Ook die site is gehackt doordat een slecht onderhouden plugin werd gebruikt als achterdeurtje. Hierdoor werd de webpagina om zeep geholpen. De meeste hacks gebeuren toch geautomatiseerd, dus dan maakt de omvang van jouw site echt niet uit. De vierde mythe. Je hoeft geen backups te maken. Ook dit is een vitale misvatting. Ga er nooit van uit dat je hosting provider backups maakt... En dat je die je wel redt als er problemen komen met je site. Ik heb in podcast 4 en podcast 9 al de gratis plugin BackWPUP genoemd. Deze gebruik ik ook op alle WordPress-sites die ik onderhoud. En naar volle tevredenheid. Iedere nacht laat ik die sites een backup maken naar Dropbox, waarbij ik de laatste 20 backups bewaar. Een geruststellende gedachte. Mythe nummer 5: passwords en gebruikersnamen maken niet uit. Fout! De meeste gebruikers kiezen standaard admin. Als administrator gebruikersnaam en vaak een simpel wachtwoord. Je kunt beter een gebruikersnaam kiezen als xiz-admin voor het administrator-account en bloggen onder een ander account dat minder rechten heeft. Het andere account kun je dan goed op je eigen naam zetten en koppelen aan je Google Plus profiel voor Google Authorship. Het xiz-admin-account, waarbij je xiz door een voor jou gemakkelijk onthouden afkorting vervangt, gebruik je alleen voor het installeren van nieuwe plugins of het regelmatig bijwerken van de software. Wellicht een overvloede, maar kies ook voor je blog een ander wachtwoord dan voor je andere accounts op internet. Kies nooit hetzelfde wachtwoord. Mythe nummer 6. Je kunt gewoon een beveiligingsplugin gebruiken. Vertrouw niet blind op mooie omschrijvingen van plugins. Nieuwe plugins kunnen nieuwe beveiligingslekken introduceren. Zelf je bijvoorbeeld ook niet als een hacker kan inbreken op de server waar je website staat. De zevende mythe. Oh, de site staat niet live, dus ik loop geen risico. Zolang je site op internet op enige wijze te benaderen is, loop je het risico dat je site kan worden gehackt. Neem voorzorgmaatregelen, zeker als je de site gebruikt om te ontwikkelen of te testen. Mythe 8. Je moet systeembeheerder zijn om je site veilig te houden. Nee hoor, dat hoeft echt niet. Als je de 10 tips uit dit lijstje opvolgt, dan loop je al minder risico dan, ik denk, zo'n 70% van de WordPress gebruikers. Beperk je plugins tot het absolute minimum. Gebruik geen publiekelijke wifi in internetcafés en blog niet onder een admin-account en je komt al in de topregio's van veilige WordPress-sites. Nummer 9. Je ziet of merkt het meteen als een site gehackt is. Ah, ah, weer fout. Een site hoeft lang niet altijd om zeep te zijn geholpen of een andere voorpagina te hebben als die is gehackt. Soms installeren hackers software om foute dingen te doen vanaf de server waar jouw site op draait. Ze zijn er dan bij gebaat dat hun ontdekking zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Ik raad altijd mensen aan om hun site aan te melden bij Google Webmaster Tools. Google waarschuwt je daar als je WordPress software te ver achter gaat lopen qua versie... of als je site zogenaamde malware bevat enzovoorts. En dan de laatste van de 10 mythen. Mijn site wordt zo weer gehackt. Als je al deze tips opvolgt en je ook nog eens iets meer inleest in de beveiliging van WordPress sites... hoef je echt niet bang voor te zijn. Je site is nooit 100% veilig maar door alle tips hoor je echt bij de top van de veilige WordPress-sites. Voor het pijl houden van de beveiliging van jouw WordPress-site... is het dus essentieel dat je geregeld backups maakt... en de WordPress-software of de plugins bijwerkt... vlak nadat de nieuwe versie beschikbaar is. Reden om het niet meteen te doen, ik heb het al eens eerder gezegd... is dat je beter even de kat uit de boom kunt kijken... of er met de nieuwe versie geen nieuwe problemen worden geïntroduceerd. Ik ga snel door met het volgende lijstje dat ik voor je heb gevonden... 10 manieren om het bloggen of podcasten vol te kunnen houden. Deze vond ik op de site van Search Engine People. De link naar dit artikel en de andere artikelen die ik graag met je deel, vind je in de transcriptie van deze podcast. De transcriptie is te vinden op www.reputatiecoaching.nl slash podcast streepje 15. Als eerste idee. Gebruik één centrale ideeënbus. Sla je ideeën en links et cetera op, op één centraal punt. Het is essentieel dat je snel en eenvoudig links, ideeën en andere content hierin kunt opslaan als je surft op internet. Ik ga binnenkort uit de doeken doen hoe ik honderden rss feeds volg, hoe ik mijn onderwerpen opsla en hoe ik aan mijn ideeën kom voor nieuwe artikelen. Als tweede, lees gepubliceerde content nog eens over, lees reacties van lezers enzovoorts. Soms kan het zijn dat je inzicht verandert of dat de wereld om je heen verandert. Als je dan nog eens naar reeds gepubliceerde content kijkt, kan dit je opnieuw ideeën brengen voor nieuwe artikelen. Of lees nog eens de reacties van mensen die je site bezochten. Of kijk in je mail naar vragen die mensen aan je hebben gesteld in het verleden. Sla elk idee op in je ideeënbus. Als derde, gebruik een publicatiekalender. Vakanties, beurzen, seizoenen, feestdagen kunnen allemaal ideeën opleveren voor content. Tegelijkertijd zit er dan vaak een deadline aan vast. Je kunt bijvoorbeeld een aparte kalender maken in Google waarin je de onderwerpen voor je weblog plant. Ook kun je eventueel de kalender delen met anderen, zodat die je kunnen helpen. Vierde idee, nodig gastbloggers uit. Als je zelf even geen inspiratie hebt, kun je natuurlijk ook andere vragen of ze een artikel op jouw site willen publiceren. Zorg er dan wel voor dat het unieke content is, anders werkt het in je nadeel omdat je geen duplicate content wilt publiceren. Vraag al je contacten of iemand iets wil schrijven. Het komt me zelden voor dat iemand niet meer bekendheid wil verwerven. Vijfde idee, schrijf als co-writer. Co-writing van artikelen is ideaal voor mensen die goede ideeën hebben... maar hulp nodig hebben met het opleveren van een publiceerbare versie ervan. Door met iemand samen te werken krijg je in minder tijd betere content. Zesde, huur een schrijver of contentproducent. Vooral als jouw tijd te kostbaar is om content te produceren... kun je het overwegen om dit uit te besteden aan iemand of een partij die daar goed in is. In eerste instantie is het vaak een uitdaging om een goede schrijver of contentproducent te vinden... Maar als je die eenmaal hebt gevonden, kan het je veel tijd besparen... terwijl je toch waardevolle content op je site krijgt. Trap niet in de val om content van een laag niveau in het buitenland te laten vervaardigen. Ga voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. Zelf produceer en publiceer ik ook voor diverse bedrijven content op hun sites. Ik heb met hen procedures opgezet... zodat zij snel en efficiënt mij van de relevante details kunnen voorzien... waarna ik het content item maak. De ene keer is dit een weblogartikel, de andere keer een screencast... En weer een andere keer een PowerPoint-presentatie. Vanzelfsprekend zet ik niets online zonder de toestemming van de opdrachtgever. Idee nummer 7. Focus op starten. Als je eenmaal in een schrijfstemming zit, start dan een aantal artikelen. Zo heb je altijd een aantal gedeeltelijke artikelen en kun je kiezen wat je op dat moment wilt afmaken. Als je dan geen inspiratie hebt voor een nieuw artikel, kun je toch iets publiceren. Idee nummer 8. Plan je blogfocustijd vroeg en vaak. Veel mensen kunnen vroeg in de ochtend het beste presteren en schrijven dan in no time een stuk tekst. Maar het maakt ook niet uit als je liever s'avonds werkt. Maar wat je ook doet, plan je tijden en hou je eraan. Stem deze tijden ook af met je partner en of huisgenoot, etc. Zet op die momenten alle afleidingen zoals Skype, Mail, Messenger enzovoorts uit, zodat je je volledig kunt concentreren. De negende suggestie, creëer drie of vier luiken of een wekelijks item door je artikel te splitsen in drie of vier delen... zorg je ervoor dat je lezers je blog blijven volgen... omdat ze graag terug willen komen voor het volgende stuk. Ook kun je wekelijks item met een opvallende naam laten terugkomen. Als tiende en laatste tip... gebruik een anti-afleidingsapplicatie. Sommige mensen hebben moeite zich te concentreren op de content... als ze een volwaardige tekstverwerker onder hun vingers hebben. Ze kunnen dan niet in een rap tempo doortypen... omdat ze steeds bezig zijn met de opmaak. Doe net als de professionals... Zorg voor je ideeënbus, zodat je altijd inspiratie hebt voor je onderwerpen. Typ dan eerst je content en ga pas daarna opmaken. Er zijn applicaties die alleen een zwart scherm geven met groene letters... waarop je kunt typen zonder verdere opmaak. Ik ken ook mensen die daar baat bij hebben. Zelf schrijf ik altijd alle content eerst de ruw in Google Docs... dat tegenwoordig Google Drive heet. Tijdens het typen van de content doe ik mijn best... zo min mogelijk formatting te gebruiken. Pas als ik de content kopieer naar WordPress... ga ik me om de opmaak bekommeren. Dit werkt voor mij perfect. Bovendien heb ik zo altijd toegang tot mijn content en kan ik overal waar ik ben verder werken aan de artikelen. Ook zorgt Google voor automatische backups en is die zorg ook weer uit mijn hoofd. Al deze tips volg ik zelf voor de diverse websites waar ik content voor produceer. Ook leer ik de mensen die ik coachen toe te passen. Vaak help ik ze in het begin op weg met hun kalender en zet ik hen ook achter de broek om tijdig een volwaardig artikel of ruwe content te produceren. Dit is dan weer de vijftiende Reputatie Coaching Podcast. Met het voorbereiden, samenstellen en online brengen van de afgelopen 15 afleveringen heb ik zelf ook ontzettend veel geleerd. En natuurlijk hoop ik dat jullie als luisteraars iedere keer weer met plezier naar de podcast luisteren en er ook iets van opsteken. Zoals je hebt kunnen merken heb ik gaandeweg een specifiek format voor de show ontwikkeld. Eerst begin ik nu met nieuwsupdates en vervolgens een onderwerp wat ik iets meer uitdiep om jou voor meer context en achtergrondinformatie te voorzien. Op verzoek van een paar vaste luisteraars ga ik vanaf nu dit format iets aanpassen... of beter gezegd uitbreiden. Via diverse mailtjes heb ik namelijk vernomen dat dit format op zich de mensen aanspreekt... maar ze willen ook graag af en toe een andere visie uit de markt horen... die dan wordt vertegenwoordigd door een andere stem. Ik pak dit zowel letterlijk als figuurlijk op. Ik ga mijn best doen mensen van bedrijven te interviewen... die werkzaam zijn in gebieden waar ik in deze podcast ook aandacht aan schenk. Dus webdesign, CEO reputatiemanagement, coaching, internetmarketing enzovoorts. Natuurlijk kan ik niet garanderen dat ik elke week een interview zal hebben, maar ik ga erachteraan. Als je een vraag of probleem hebt met betrekking tot je online reputatie, stuur dan een mailtje naar podcast.reputatiecoaching.nl of spreek een boodschap in op de Reputatiecoaching hotline. Het nummer daarvan is 084-883-1556.